Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. In Noord-Korea worden de laatste voorbereidingen getroffen... voor de uitvaart van de overleden leider Kim Jong-il. Rond twee uur vannacht Nederlandse tijd... beginnen de plechtigheden die twee dagen gaan duren. Het regime in Pyongyang heeft weinig bekendgemaakt over hoe de uitvaart eruit gaat zien, maar waarschijnlijk zal als eerste de kist met het lichaam van de dictator door de straten van de hoofdstad worden gereden. Dat zal gepaard gaan met veel militair machtsvertoon. Honderdduizenden rouwende Noord-Koreanen zullen langs de route staan. De verwachting is dat er donderdag een nationale herdenkingsdienst wordt gehouden. Ook zal dan drie minuten stilte worden gehouden. Kim Jong-il overleed 17 december aan een hartaanval. Hij was 69 jaar. Begin 2013 zullen de vijf grootste pensioenfondsen de pensioenen waarschijnlijk met 5 tot 10 procent verlagen. Dat belden verschillende bronnen. Het betekent dat anderhalf miljoen mensen erop achteruit gaan, onder wie gepensioneerde ambtenaren, leraren, verpleegkundigen en bouwvakkers. De pensioenfondsen moeten ingrijpen omdat ze niet genoeg geld in kas hebben om te kunnen voldoen aan toekomstige verplichtingen. In het centrum van Den Bosch is een sluisdeur in de Zuid-Willemsvaart beschadigd. Er is een schip tegenaan gevaren. De scheepvaart op het kanaal tussen Veglen en Den Bosch is gestremd en hoe lang dat gaat duren is nog onbekend.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 He said that we would thank him later. I won't let he was solid as a rock. But by 8 o'clock, oh we'd be crumbling. Heet Hell And in the distance A police car To break the suburbs This is the all of the Where's the policeman When you need one to bless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 You. This life is more than just a read-through New <laughs> vibration Rocking the nation In to see ZANG nee.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 Bij was. Ik niet de modder, maar de klei was. Ik niet het bed, maar juist de spray was. Ik niet de man, maar juist de tij was. Ik niet de kassa, maar de rij was. Ik niet de ragu, maar de pastij was. Ik niet zo geschoten, maar gewoon vrij was. Ik niet het kind, maar de vogtij was. Ik niet zo'n stoer, maar een zacht ei was. Ik niet de plank, maar juist de strij was.